See sí, sí.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 Het college van Utrecht wil de komende jaren versneld 200 miljoen euro extra investeren om zo de crisis het hoofd te bieden. Het geld moet vrijkomen via bezuinigingen. Zo gaat er in Utrecht bijvoorbeeld minder geld naar welzijn, cultuur en de openbare ruimte. Verder kan 10 miljoen worden bespaard door efficiënter te werken en minder mensen van buitenaf in te huren. De Utrechtse gemeenteraad moet het plan voor de extra investeringen nog goedkeuren. In heel Europa voeren melkveehouders vandaag actie tegen de lage melkprijs. Ze lozen naar schatting 25 miljoen liter melk in akkers. De boeren eisen dat de Europese Commissie iets doet tegen de lage melkprijs... en overhandigen daarvoor vanmiddag een petitie aan voorzitter Barroso. In Nederland dumpen boeren vanmiddag melk bij Winterswijk. Vorige week gebeurde dat al in een weiland bij Monnikendam. Jonge werknemers met een universitaire of hogere beroepsopleiding hebben te weinig normbesef. Veel bedrijven zeggen dat ze geen verantwoordelijkheidsgevoel en geen respect hebben. Uit onderzoek van accountants van KPMG blijkt dat bij vier op de tien ondernemingen... de afgelopen twee jaar jonge talenten zijn ontslagen vanwege gebrek aan normen en waarden. Het burgercomité tegen onrecht wil dat rechters die de vrouwenhandelaars Schabend B... met verlof hebben laten gaan, worden ontslagen. B ontsnapte tijdens zijn verlof en is sinds die tijd spoorloos... Het comité van oud-politicus Eertman zegt dat door de ontsnapping het vertrouwen in de rechtsstaat verder is aangetast. Volgens hem wist het gerechtshof dat Shabat B uiterst vluchtgevaarlijk was. Detailhandel Nederland heeft forse kritiek op een rapport van het Centraal Planbureau over het beperken van de koopzondag. Minister Van der Hoeven wil het aantal koopzondagen terugbrengen en het CPB heeft berekend dat het hooguit enkele honderden banen kost. Maar volgens de brancheorganisatie van winkeliers rammelt het rapport en komen de banen van 24.000 mensen op de tocht te staan. Het weer, geregeld zon afgewisseld door wolkenvelden. Het is 19 tot 21 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Two very different things, babe It's time to figure it out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 Niks moet. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt, precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, hun onwijzer om een 05 klavertje vier. Dagen als deze schaars. Dus klagen we niet niet hier. Allemaal goed de zoeken naar vertier. Moen we naar een plekje. In de vaste kroeg van een vier. Ken de haar, via, via. Zij me via. Ook. Ik had zoiets van. We zien we hoe het loopt. Naar nou, wat die wil ja. Laatste rond tijd om te vertrekken. Stuur op weg naar huis nog een bericht. Slaap lekker. Ding, jij is nog meer, jij is toch? Aan, lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? Hey, is wat ik zei tegen haar dus. Slaat lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? Wat ik zei tegen haar, shit Die dagen daarna met sms gevuld Heen bericht, terug bericht, geen bericht Shit, het is spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen Leek me verre van het player, dus speelde het op safe op mijn eerste date ergens in een café. Zo'n gezegd kwam ze rustig aan, gewandeld. Een overduidelijk geval van elegantie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 Slaap lekker, slaap lekker, hey, is wat ik zei tegen haar, dus Slaap lekker dingen, jij is lastig, nog meer jij, is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haar 106.9 CFR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 Met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, zandvoort en Zubritsch. was a friend